Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Mariet Kool met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Florida zijn vier mensen om het leven gekomen... bij een wilde achtervolging na een gewapende overval. Twee gewapende mannen die in een buitenwijk van Miami een juwelier hadden overvallen... sloegen op de vlucht en stalen een busje van een UPS-pakketbezorger... De politie zette daarop de achtervolging in met auto's en helikopters. Die achtervolging eindigde 32 kilometer verderop... met een vuurgevecht op een druk kruispunt ten noorden van Miami. De beide overvallers kwamen daarbij om het leven, net als de UPS-bezorger. De vierde dode zat in een voertuig in de buurt van het busje. Er is niet genoeg controle op de PFAS-stoffen... die vrijkomen bij gemoers in Dordrecht, zegt de provincie Zuid-Holland... De provincie houdt toezicht op de PFAS-stoffen die vrijkomen via de lucht en het water. Maar 95% van de PFAS-uitstoot verlaat het terrein via afvalstromen. En daar is geen controle op. Volgens Gemoers wordt bijna alle PFAS vernietigd of hergebruikt. vvd fractievoorzitter Dijkhoff kan de uitbetaling van zijn wachtgeld toch stopzetten... zonder dat hij het eerder uitgekeerde bedrag moet terugbetalen... Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei eerder dat dat niet kon... maar het wordt nu toch geregeld. Onlangs ontstond ophef. Toen bleek dat Dijkhoff tienduizenden euro's wachtgeld kreeg... omdat hij staatssecretaris en minister is geweest... terwijl hij al een goed salaris heeft. Hij besloot uiteindelijk af te zien van het geld. En vorig jaar zijn wereldwijd ruim 140.000 mensen gestorven aan de Mazelen. Bijna 15% meer dan in 2017... Blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat te weinig mensen worden gevaccineerd. Vooral in Afrika, maar ook in sommige westerse landen. Het weer bewolkt een periode met regen en de temperatuur loopt langzaam op. Ook de komende dag nog geregeld buien en vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. FM. Ho ho ho Dit is Kerst met ZFM Met men. nu de nacht